start, Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De laatste restjes van storm Pia zorgen nog steeds voor problemen. Vanwege een hoge waterstand is de Maaslandkering bij Hoek van Holland in Zeeland... uit zichzelf dicht gegaan en dat is nog nooit eerder gebeurd. In Deventer raakte een vrouw zwaar gewond door een omvallende boom. En ook deze vrouw had eventjes zweethandjes toen ze op de snelweg in Friesland reed. Ik was onderweg naar Wolvengaan. Ik dacht, ik ga die vrachtwagen voorbij. Dat ding begon te zwaaien, dus dat durfde ik al niet meer. Op een gegeven moment zwaaide die nog meer. Stond die te wiebelen op zijn wielen en ging die om. Ja, vooral langs de kust waait het nu nog flink. Vanwege zware windstoten geldt nog steeds code geel in heel het land. Tot 10 uur vanavond. En je kunt weer zonder problemen met de trein naar Engeland. Medewerkers van de Kanaaltunnel lichten vandaag het werk neer... omdat ze meer geld willen. Inmiddels is die tunnel weer open... Door de staking lag vanmiddag het treinverkeer tussen Frankrijk en Engeland helemaal plat. Omdat veel mensen op het laatste moment besloten om met de auto te gaan, waren er ook lange files. Een feest bij de Utrechtse amateurclub Hercules, want ze hebben gewonnen van Ajax. Dan deden ze met 3-2 in de Galgenwaard. En heel eventjes leek het aan te komen op penalties, maar dat was toch niet nodig. Want in de extra tijd wist Hercules er toch nog een extra doelpuntje aan vast te plakken. En dat betekent dat er nu een vrije trap is voor Hercules. En dan kan er ingekopt worden en... Oh! Erin zegt en scoort Hercules dus met uh, de nummer 4 die het doet, Mats Rotenberg. En leerlingen van een basisschool in Houten bij Utrecht... ...zijn zelf maar een actie begonnen om van de ruwe betonnen tegels op hun schoolplein af te komen. Ze vroegen eerst hun school zelf om een kunstgrasveld, maar dat vonden ze te duur. En dus maakten de leerlingen zelf even een belrondje langs bedrijven om geld op te halen. Goedemiddag, je spreekt met uh, Florus. De leerling van de Wissel. En wij zetten uh, ons in voor een uh, voetbalveld waar we graag kunstgas op willen leggen. En wij vragen jullie voor wat uh, geld. Ja, best spannend om te doen natuurlijk, maar het ging hartstikke goed. Duizend? Nou, in totaal halen ze iets meer dan 70.000 euro op. En dat is precies genoeg voor dat kunstgrasveld. Dan heb ik nog wat weer voor je. Vanavond hier en daar nog een buitje en ook nog een stevige wind. En morgen hetzelfde als vandaag. Ons dag en een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio nog flinke vertraging als gevolg van de storm. Zware windstoten. De A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn is dicht bij Weidewormer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Omrijden dus uh, richting Purmerend en Hoorn. Dan volg je de borden Alkmaar en rij je via Westgrafdijk over de A8 en de N246. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad is het vastgelopen bij knooppunt Zaandam. Vier kilometer file met een kwartiertje vertraging daardoor door de omrijders. En op de N307 de weg Hoornkampen, kampen is de Weg, dicht tussen Enkhuizen en Lelystad in beide richtingen in verband met de storm. En die afsluiting is voor vrachtwagens en auto's met aanhanger. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. I'm standing lying with the feet of my machine I want let it all out, let it all go I'm on a crash course and I'm out of control Hit it to die in my face, level my knees The one to slide it right away, Break the up Portie uh, Stoner Rock uit west friesland uh, Jongens komen uit de buurt van Enkhuizen. Ze heten No fans. En mocht je dit horen op uh, maandagavond, want uh, dan uh, zijn we hier ook door, maar dan in de herhaling. En het is uh, net acht uur geweest, dan hoor je dus dit. En dan weet je ook meteen uh, welk programma er op een gegeven moment erna uh, zit na dit uh, programma. Dat is Play It Loud van uh, collega Marcel van Kuik. En uh, dat is eigenlijk het uh, programma wat uh, op de maandagavond na ons zit. Maar uh, in deze live versie is het uh, gewoon country. Terwijl ik nu ook weer van alle kanten weer uh, wordt uh, belaagd met, uh, met foto's. Uh, smartphone uh, fotograferende artiesten die hier in de studio uh, zijn. Schrikkelijke gents hier. Ja, ja, ja. De, ja. Uh, uh, je hoort nu de stem van taak. Nou ja, hij is uh, meegekomen, want uh, jouw rol is uh, vandaag iets wat uh, bescheidener... ...doordat uh, dat jij, uh, jij doet een deel, de management, uh, moet ik het zo zien of niet? Ja, zoiets. Ik doe alles waar John en Marcos niet aan toekomen. Juist. Um, maar zelf ben je ook bedreven, want dat hebben we net uh, kunnen horen... ...met het uh, met, uh, een single die redelijk vers is, want uh, de single heet relatief. Correct. Zelf ben jij ook bezig. Um, Even over, over jou, want, uh, en kort, want het draait natuurlijk om 7 hoog. Alles vanaf. draait om zeven hoog. Ja, uh, want, want jij had uh, het eerste EP, was meer een, uh, een verhaal over provoceren en uh, noem maar op. Hè? Zoiets, ja. Ik ja. heb het eerste EP uitgebracht, die heet Frustratie. Hmm. Uh, dat kon je al redelijk provocerend uh, noemen. Noem als je wil, maar daarna ja. heb ik samen met... Die knappe jonge Marcos, met Marcos de en... helft van Zeven Hoog, heb ik nog de single Provoceren uitgebracht. Yeah. En dat was eigenlijk hoofdstuk 1 van het project dat ik uit wil brengen. En nu met relatief is de eerste single van uh, deel 2 uitgekomen, hoofdstuk 2. Hmm. En dat hoofdstuk zal Reflectie gaan heten. En daar gaan we de komende maanden mee verder. Ja, uh, is hij ook een klein beetje persoonlijk in dat, uh, dat opzicht? Hij is wel wat persoonlijker dan... Uh, nou, het is allemaal wel persoonlijk. Ja. Hij, is wat, hij is wat liever misschien. Ja. kwetsbaarder. Uh, ben jij ook een beetje lief voor jezelf in dat, uh, dat opzicht? De, uh, in de richting van, ja. Ja, ja. Uh, dus naartoe. je bent er ergens achtergekomen dat het niet altijd uh, werkt. Dat, uh, wat, wat, wat je eerder hebt gedaan met frustratie en uh, provoceren en uh, noem maar op. Nou ja, het, is, het, is de, uh, het totale project bestaat uit drie hoofdstukken. Mm -hmm. En het is frustratie, Reflectie en creatie. Hmm. En ik denk dat dat eigenlijk altijd wel een cirkel is... op het moment dat je ergens weg wil... naar een nieuwe plek toe wil. Dan zul je eerst gefrustreerd raken... en daarna ga je reflecteren... en dan ga je weer verder met creatie als het goed is. Ja. Duidelijke verhaaltaak. wel Want uh, we hebben je even, er even bij uh, gepakt. Uh, en uh, nu mag je weer uh, in de rol van, uh, van manager. En uh, noem maar op, want het draait uh, natuurlijk uiteindelijk op een zeven hoog. Die jongens uh, die gaan, uh, gaan we zo dadelijk horen... Nadat wij weer twee nummers hebben laten horen. En de eerste is weer van Zandvoertse Makelei. Want uh, zij uh, schijnt een showcase bij uh, elkaar weten te krijgen. Uh, voor elkaar gekregen te hebben. Bij Eurozoenlijk Noorderslag, Het zou zomaar kunnen. Uh, en het zou mij niks verbazen. Want ze stimmet stevig aan de weg. Onze dorpsgenoten Wendy Moore. En dit is Corner Ghost. them from caving in Stuck behind these It's not trying we moeten verdienen Ze stellen me vragen like what is de meaning We deden ze ik praat geen bediening. Ze zitten op mijn hart voor die sexual heering. Hop in de sprite dus en ze brengt niet van dinnen. Ik ben niet spijker, ik ben niet van denim. Ze laten het lijken, waar moet ik beginnen? Hop in de sprite and the roof was gone Ik kan niet rusten, mijn money moet lang Ik was in de trenches, maar wil niet meer terug En de weg naar zo'n die is heel erg lang De rap is straight media, is lang Je hebt geen pluk, als je niet brengt Ben in de club en hebben we gespannen. We drinken niet, kom maar nu ga ik dummy Nu ga ik dik, dick, chubby I'm finna get this money de we hebben hier geleden, maar die laatste donny je lang geleden. Het uh, zit in mijn meid, ik verwerk mijn problemen. Maak me niet uit, wat ze nu claimen. Ik ga altijd uit van het extreme right and the roof gone. Ik was in de trenches, maar wil niet meer terug. En de weg naar weer die is heel erg lang. De met bitch with me, die is lijn. Jij hebt geen pluk als je niet bent. Ik ben in de club en hebben we We drinken die ton, maar nu ga ik dummy. Nu ga ik dik. dik, chubby. I'm gonna get this money. Hoe moeilijk kan het zijn. Jullie zijn nog aan spelen. Even lachen, even spijn aan de yes. Ik weet, ik ben later daar, she hates it. I sit in haar hoofd met een facelift, kan je rusten tot je fucking made it. Koffer pendo, nu van Edison. Je yeah, dag zie je, fout, je bot fucking gun. Let me cook my nigga, bakken honey, bun Heb yeah, ik te snel net een polyman? Yeah, yeah, he's flying than ik. He's flying dan ik. Dan ik zie het, ik wil het pak het, Ik zie het, ik move, ik leef. Ik zie money, ik maak geen een reep Jij bent buiten, maar je eens mee Ligt laag, lager dan de zee Eén kallie wordt vanzelf twee Eén honeybam, maar wil er twee Niet alleen de lessen, die zijn fake ik Slaat zelfs door de weeks Ben onder the road, wil de week Ik zie het, ik wil ik het pakken Ik zie het, ik move als ik leef Ik zie het, ik wil ik het pakken Ik zie het, ik move als ik leef Wie is vijf dan het? Wie dan het? Vorige week heeft hij een EP uitgebracht. En die EP die heet Tegen de Pijn. Uh, Smitty heet uh, De Man. Het is een uh, multi-instrumentalist. Ja, multi nou, instrumentalist is het niet een uh, uh, multi-muziektalent. Zo uh, wordt het omschreven in de persberichten. Uh, hij kan produceren, hij kan uh, de muziek eigenlijk uh, erbij bedenken. En hij kan het ook nog zelf invullen. Hoewel deze productie op naam is gekomen van Sam Bries. Wie is dat? Die man heeft gewerkt met de mensen van Broederliefde. Ja, die kennen we nog uit een grijs verleden. Denk, denk ik denk bijna zo'n jaar of tien terug dat die band behoorlijk populair was. Dummy heet het nummer. We gaan weer naar de andere kant. Want daar zitten de twee heren klaar van zevenhoog. Hoog. En ze gaan nog, uh, twee nummers uh, laten horen. En dat zijn weer gewoon de tracks die ze hebben meegenomen. En het uh, eerste nummer waar we naar gaan luisteren, dat nummer dat heet Echt Oké. Okay. Yeah. Oh. Zegt je Miss my things? Monsieur. dat jij me mist. Lucht het mij Ik ga zo hard kijken, mij Was je hier met mij? Oh, maar ik zie jou ook hard schijnen. Trots op jou en mij. Trots op mij. Tot in een ander seizoen Hoe dan ook schijt is het tot na altijd Regen valt naar onze laatste zon Gelukkig hebben we allebei Geen spijt van alle dingen die we deelden Geen spijt van wat er overblinkt. Weet toch dat ik om je geef. Baby kan je weten dit is al oké. Okay. Snap dat jij dit wilde. Ik vond me kut maar dat is geen probleem. Je moet echt weten dat ik om je geef. Uit elkaar maar dit is echt oké, okay. echt oké. Okay. Ja. Verder is er niets. Het is op termijn Oh, zie oh, oh. je? Want er is niets beters dan jezelf zijn. Yeah, yeah, yeah. Ik ben moeilijk om te veel met jou ik veel met jou. Het is niet echt wat je wilt van nee. mij. Nu sta ik weer in de kou, in de kou. Je was mijn zonneschijn. Misschien tot in een ander seizoen Hoe dan ook schijnt de zon tot naartoe Is er geval na onze laatste zon Gelukkig hebben we allebei Ik spijt van alle dingen die we deelden Ik spijt van wat erover bleek Ja, jawel. je weten weet het dat ik ondergeek ik wil je weten, het is al oké okay. Ik snap dat jij het wilde Voel me kut, maar dat is geen probleem Je moet echt weten dat ik kom schrik Uit elkaar maar, dit is echt oké okay. Echt oké okay. Ja, uit elkaar maar Uit elkaar maar Echt oké, okay. echt oké okay. Ja, uit elkaar maar, uit elkaar maar, echt oké, okay, echt oké. Okay. Ja, ja. uit elkaar maar, uit elkaar maar, echt oké, okay, echt oké. Okay. Echt oké. Okay, echt okay. Yes, dank dat ja, is zeker uh, Ja Dit was uh, het eerste nummer van het laatste blokje. Uh, echt oké. Okay. En uh, dan hebben we er nog één. En dat is volgens mij ook een single. Uh, die ze hebben uitgebracht. Uh, Gefocust op jou. Ja, toch? Ja, die staat online. Die kan je vinden op uh, alle streamingdiensten. En daar gaan we nu naar luisteren, want dat is meteen de afsluiter van het live optreden van de heren van Zevenhoog. Als je andermaal Scherm zit, ga lekker staan en dansen met ons. <laughs> ik dacht het die was. Hallo binnencrap! Wauw! Oké, weer thuis. Oh. Stel ik erop. Ben je in de auto, Stel ik erop. Let's go! <laughs> Yeah, yeah, yeah Oké, okay. okay, alles wat ik zeg voelt zo fout Voelt zo fout Je kijkt even weg, ik vertrouw op mezelf Hoe yeah. ik praat, hoe ik loop Ik gedraag, ik beloof Heb mijn ogen gefocust Alleen maar gefocust op jou Ja, ja. Ja. ja. Oké okay. Jou, ja, jou ja. Alleen maar gefocust op jou Jou, ja. ja, En ja, jou ja. John, zeg ze that's Verloren, verloren jongen aan de fles. heb geen oog voor wie je was. Rode ogen van de stress, van het broken en de drang Ik was al op in de trash. Zat in mijn hoofd, niet in mijn hart. Nu ben ik sober en relax. Voel me sober echt op blij. Ja, Het licht me als een veer. Hebben wij een beetje mensen? Tegen een verkeerde twee dagen voor kerst. Ik hou van jou, vanuitjes in de herfst. Ik wil beter met jou op mijn tent, in mijn ada. Justin, ik ben het jij. Alles wat ik zeg voelt zo fout Alles voelt zo fout. Je kijkt even weg, ik vertrouw op, op mezelf Hoe ja. ik praat, hoe ik geloof. ik gedrag, ik beloof Hebben ogen gefocust, wow. alleen maar, wow. maar gefocust op jou Jou, jou, jou, jou, jou Iedereen een fijne feestdagen, maar gefocust op jou Gelukkig nieuwjaar, ik smaak met met kerst en jou, en jou. Ja, oké. je van zeven jaar geleden, jij zat altijd op mijn maag? Wow. We waren beide met een ander, maar die shit is nu voorbij. Baby, Baby girl, go. luister, goed Ik wil jou hier aan mijn zijde, als ik druk in de kitchen. Oké. Okay. want met jou is het een vaak. Je maakt me verlegen, ik jou ook. Ik kom je tegen in elke met droom. Met ik wakker naar jou, dat is wat ik koop. Dit is bij is de ons beloofd. Je de maakt me verlegen, de ik de jou, de jou de ook. Ik kom je de tegen in elke de droom. ik wakker naar jou, dat wat ik koop. 7 oh. hoog, ja. Alles wat ik zeg voelt zo fout Het ja, Je kijkt even weg, ik vertrouw op mezelf. Hoe ik praat, hoe ik loop. Ik gedraag, ik beloof. Heb je mijn ogen gefocust? Ja. Alleen maar gefocust op jou. Ja. 3, 2, 1, let's go. Ja. Alleen maar gefocust. Op jou. Yes, Zeven Hoog. Dank jullie wel. Yes. Dat yes. well, yeah, waren, waren ze. Zeven Hoog uh, mensen. We gaan uh, zo dadelijk ook nog even met ze praten. Want uh, de afsluitende babbel moet ook nog uh, plaatsvinden. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek. En deze zit toch al een tijdje in. In uh, het uh, speellijstje. En dat is Lacet Bij de Buren uit Haarlem. En het nummer dat heet Self Love. Sometimes I ask myself What the hell is wrong with me? Cause everyone seems to keep up So easily Struggle through my daily routines The days make me sick Want to see the parts of my quirks, Use the love and the hurt. It's not so bad. You fall back and bite some dust and sander. The only thing. I love you Binnen interview met alles wat met kerst te maken hebt, vakkundig weer ergens een andere bestemming krijgt op tafels en links en rechts. Is dit Self van Lassette? En het bracht de tijd op, wat is het, vier minuten voor half tien. En als je dit in de herhaling hoort, dan is dit vier minuten voor half negen. Ja, want het is op maandagavond. Zo werkt dat. Uh, uh, ja, ja, ja, want uh, we hebben maandagavond wordt dit verhaal nog een keer uitgezonden. Uh, oh, dan, is het dus dan heb je vrij? Ja, ja dan, ja, dan kan is... ik het thuis ah, nog eens een keer uh, terug horen. Dat um, om even te beginnen met jou, John. Want je zei het al uh, een beetje aan het begin dat je gitaar uh, speelde. En uh, volgens mij zei je het ook uh, bij, bij de set, bij de akoestische setting. Dat je dat ook uh, uh, uh, speelde. En dat heeft ook te maken met de muziek die jullie maken. Uh, begint het daar ook mee dat, uh, dat uh, elke song zo'n beetje ontstaat met misschien wel op de akoestische gitaar uh, akoestische gitaar, piano uh, meestal toch en ja. dan, uh, wanneer het uh, uitkomt heeft Marcus al een uh, productie klaar liggen waar, die ik helemaal voel ja. maar ik vind het wel belangrijk om het liedje uh, voorop voor te stellen dus zeg maar de productie zet, maar creëert, de, creëert de wereld mm. en het liedje moet gewoon in de basis gewoon al goed zijn ja. Um, is dat ook een beetje. Misschien wel een beetje het gemis. Want je zei het ook uh, helemaal. Bij, bij de akoestische setting. Juist om een diepgang. Dat je dan. met een stereotyp verhaal. Van de hip-hop uh, krijgt. En uh, is dat uh, nou precies. Nou net wat jullie niet willen? Uh, nee. Ja, het, het is, kijk. Ik heb. Niks, ik heb zelf. Niks tegen hip-hop. In Marcus ook niet. Nee. En. Uh, Waar het vooral om gaat... is dat mensen gewoon snappen... wat, wat, we, wat we proberen te doen. Het, er is voor ons... Het, zin, ik, ik spreek voor mezelf... maar ik denk dat ik het is wel mee eens bent. Maar dat, dat, dat we gewoon... We schieten onze eigen clips. We, we, we maken onze eigen muziek. We spelen de instrumenten. We vinden het gewoon leuk om dingen te kunnen... en dan te doen en dan iets te creëren. Mm. En dat is eigenlijk de basis van wat wij doen. En uh, je hebt gewoon heel vaak te maken... met stereotypes en invullingen... en verwachtingen van mensen... Ja. En die moet je denk ik dan maar te tegen gaan. En, en de mensen verbazen met wat, er, wat erachter schuilt. Hmm. Dus ik denk dat, dat dat voor mij is een soort... van misschien zelfs bijna een bewijzingsdrang... van ja. hey, het is allemaal wel meer werk dan mensen misschien... dan het lijkt of zo, snap je? Ja, um, niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Ah, ja. Ik weet ja. wat, wat is het voor jou Marcos? Ja, ik denk dat, dat, het, dat we niet per se... Um, een genre of een wereld uh, aan het ontwijken zijn per se, maar dat we eigenlijk gewoon het superleuk vinden om totaal iets nieuws uh, te proberen, ja. uh, om uh, hip hop invloeden met uh, de folk achtergrond van John uh, te clashen. Ja. En uh, soms kost dat wat meer tijd en heb je wat meer versies uh, nodig van de productie, maar uh, het is superleuk om gewoon nieuwe werelden te proberen te maken eigenlijk. Uh. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is een vorm van fusion met een mooi woord. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, um, want bij het laatste nummer, gefocust op jou, daar, zag, uh, daar hoorde ik. Maar dat was ook het moment dat ik iets moest schrijven destijds ook voor 3 voor 12 Noord-Holland. Kan ik me nog herinneren. Uh, dat daar de R&B wel heel duidelijk uh, naar voren komt uh, in dat opzicht. Dus... Ja, R&B, uh, een beetje, beetje house. Ja, ook wel. zit er ook uh, nog wel een beetje in. Ja. Dat, is, dat is mijn achtergrond. Uh, ja. Ik komt van de DJ-achtergrond en zo. En ja, ja. Dus ik, ik, ik probeer dat ook steeds meer een beetje te, te verwerken. Ja. Uh, misschien voor een volgend plaatje, je weet maar nooit. Uh, ja, nou ja, uh, dat is, een, is misschien wel. Uh, heeft wel zijn charmes, denk ik, om een vleugje dansen eraan ja, te ja, voegen. Ja, ja, goed idee. Ja. Ja, misschien, eh, misschien hier ineens. zo waren een idee uh, geboren om uh, ook Nederlandstalig... Uh, ...in dat, dat opzicht een uh, vleugje uh, dancehouse uh, zoiets uh, eraan toe te voegen. Weet je, ik, ik beloof jou dat het volgend jaar uitkomt. Zo, nou, ja? dan leg je de lat uh, aardig hoog uh, Kom, weer. Maar ik, mogen we dan weer langskomen? <laughs> ja, tuurlijk, van, ja, van mij betreft wel. Maar Doe. ik ga nog even terug naar uh, Marcos. Want yes. uh, je zegt house. Um, ben jij daar ook mee opgegroeid? Of uh, hoe ben jij uh, aan house en hoe ben je ermee in aanraking uh, gekomen in dat opzicht? Het begon... Um... Weet het einde van de, van de basisschool um, uh, mocht ik uh, muziek verzorgen mm. uh, bij, de, bij de weekafsluitingen. Ja, ja. Uh, mijn kleine, kleine Marcusje, uh, uh, die dan het licht verzorgde en het geluid. Um, en daar leerde ik allemaal uh, house li liedjes kennen. Ja. En ik dacht van, uh, wow, dit heb ik thuis niet zoveel gehoord. Thuis meer uh, oude classics. Ja. Uh, vo volk ook veel... Um, uh, rock heel veel. Ja. Uh, maar ik dacht van, wow, dit is vet. Dus ik ben dat op de middelbare school veel meer gaan doen. Ja. Uh, met een maatje van me, uh, Zoe. Uh, zijn we bijvoorbeeld voor kerstgala's uh, gingen we muziek verzorgen als dj's. En dat zijn we bij huisfeestjes gaan uh, uh, implementeren. En uh, we zijn het gewoon als soort van hobbyisten gaan doen. En ik uh, ben het destijds gaan produceren ook. Mm. En... Uh, Daarom zit het nog steeds een beetje in mijn, in mijn bloed. Uh, ik de DNA van, ja, van dus een IDM-straatje. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, vind ik super ja. leuk om uh, te vermengen. Ja, dat het, het, het, het maakt het ook, uh, denk ik, ook leuker. Want je ziet het ook tegenwoordig heel vaak: dat er uh, veelal invloeden van, uh, van andere uh, muziekwerelden uh, ja. ineens worden verwerkt tot iets waarvan ik denk. Hoe krijgen ze het voor elkaar? In ja, het dat omdat ook is. soms zo snel met uh, dat ja. er weer nieuwe. Raad hou je dat is? ook in de gaten? En ik stel die vraag ook aan, uh, aan John. Ja, maar laat wel. ik hem eerst even aan, uh, aan Marco stellen. Hoe uh, hou je dat in de gaten? Of ja, qua qua raadjes bedoel je? Ja, is, ook is wel, in, in trends en dat soort dingen. Ja, raad. Raad. het is wel lastig. Want want het kost al zoveel energie om, om <laughs> jezelf een beetje op orde te houden. Met, <laughs> <Ja>. <laughs> met uh, alles, alles uh, qua planning. Hmm. Uh, en uh, je eigen doelen uh, te bewaken. Om dan niet afgeleid te worden van de, van de hele dagse uh, social media. Hoe snel dat daar allemaal gaat. Dat mm. is echt. Als je daar weer, weer in verdwaald raakt, dan, uh, pff, dan kom je lastig uit. Het uh. ja. dus, ja, dus is je houdt, veel, veel je, afleiding wel. Je houdt ook helemaal eens van social media, toch? Nee, nou ja, ik hou er te veel van. Dus, uh. <lacht> ja, op die manier, ja. ja. ja uh, hoe zit het met jou uh, uh, ik, in dat opzicht? Ik, ik, ik luister nu wel wat meer muziek, maar ik luister eigenlijk niet zoveel veel muziek. Zit je in een eigen bubbel in dat opzicht of niet? Ja, ja. Ik, ik heb gewoon een paar artiesten die ik echt heel vet vind. Uh, Gregory Allen Isakoff is een hele grote inspiratie. Stu Larsen, ja. de twee folkartiesten. Eentje uit Amerika, een andere Australisch. Ja. Um, Dan is Ronnie Flex. Uh, luister ik eigenlijk ook niet meer, maar dat is, uh, re het Remy album is een hele grote inspiratie. Had dat geweest. Um, John Bellion. Uh, Glory, nog wat. Die ja. plaat. Sound Glory Prep. Juist, die ja. En die plaat daarvoor. Die hem mm, eerst hebben we als eerste laten lopen. human. Nee, ik weet niet. Ja, dat is, dat is ook een hele top plaat. Ja, John, ja, Ballion, John top. Ballion, beste song Maar eigenlijk. je houdt de trends uh, niet uh, echt uh, doelbewust in de gaten. Dat nee, nee, nee. Want uh, ik denk dat het. Dus dat je, dus als je zelf iets wil maken wat, wat uh, nieuw is, dan moet je niet bezig zijn met trends. Mm. Heren, nog één afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Dat is zeven... Oh hoog op de Instagrams. En dat kan op TikTok en YouTube hetzelfde zijn, maar dan misschien met een... Hoe heet dat ding? Een laag streven. Underscore noemen ze dat met een mooi woord. Underscore. Dus 7 hoog kan je ons vinden. Z-E-V-E-N H-O-O-G op Instagram. En ons nieuw liedje, maar Keri, is sinds een week online. Dus die kan je checken op streamingdiensten streamingdienst. Het is carry met dubbel R. En als je taco volgt... is het T-A-A-K-O-F-O-L-I-O. -o taco Folio. Yes, yes. yes. Nou, Dan hebben we alles uh, genoemd... wat uh, we hebben genoemd. Dank ik jullie voor de komst, jongens. Jullie bedankt voor het uitnodigen. Yes, het is heel het, erg het ons, uh, ontvangen. Ja, helemaal goed. Ja, ja. Uh, we gaan uh, weer verder, want uh, we hebben natuurlijk nog uh, wat, uh, wat liggen. Bijvoorbeeld deze van Eurydice. Uh, ik zou het bijna uh, helemaal verkeerd uitspreken... Want zij hebben begin deze maand een EP uitgebracht. En daar staat Glue en Tar ook op. Die uh, vorig jaar heeft uh, meegedaan, of beter gezegd, het afgelopen jaar meegedaan heeft aan de Rob Akdaalwoord. Kolbak. Zij komen uit, uh, ja, uit de buurt vanuit Hornen, heb ik uh, me laten vertellen. Daar uh, ongeveer in die hoek moeten we het zoeken. En uh, dit is de single die morgen uitkomt. Uh, en wij mogen hem weer uh, laten horen vanavond in deze, deze alternatieve FM. zit toch weer een beetje in een uh, jaren 60 randje. Aan. Dat vind ik wel leuk. Daytime heet de nieuwe single van de Heren. Nou, het is weer eens zover. Ik moet hem weer eens even laten horen. Hier is Veline met alleen.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 heet deze band. Ze spelen volgende maand in Bitterzoet. Moeten even kijken waar, wanneer en hoe laat het allemaal is. Nummer dat heet Scratch. Daarvoor hoorde je Veline met Alleen. We gaan nog eventjes van vrolijk verder hier eens. Vanity van La Bashira. I could try I almost trust that you're blind En dat was Labashida met Vanity. Nog, uh, we hebben er nog een paar die we nog even weg kunnen uh, laten horen. En dat is uh, ook deze bijvoorbeeld. En in februari brengt hij een release show. Francis Alban Blake. En het nummer is Me and My Name. We don't get long. It was helped by others long before. I was born. Think of all the things and how words give them sounds. Think of all the colors and how colors knock words out.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 het maar vast 16 februari in de Piers. Een ingetogen versie van Spells met Francis Alban En dat wordt uitgevoerd door Frank Bot. Uh, de laatste voor vandaag is deze van Feline Spiegel. Die ook bezig is met nieuw materiaal. De nummer heet Backyard. Ik uh, spreek jullie volgende week weer met een 3 voor 12 noord 100 Dag. If you keep going round, you'll see the sky